De sportencompetitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste ook. Volleyball 2e klasse F, regio West. En wij kunnen in het seizoen gewoon kampioen worden. Dit is seizoen 4, aflevering 7 van de chroniek van de kampioenschap. Met Koer de Keijzer. En Wauke Spit. Yes! Wauke Spit, hoe gaat het met jou als mens? Ik ben een beetje ziekjes. Ben je een beetje ziekjes? Net als iedereen heb ik een, uh, een snottertje. Ja, we komen er volgens mij als samenleving een beetje massaal achter dat er meer virussen bestaan dan... Uh, alleen het sewoord. Ja. Ja. Ja, dus eh uh, ik eh uh, ja slecht geslapen vanochtend en eh uh, en snot en overal en nou nee, ja goed. Eh uh, ik zal niet eh uh, niet te veel in detail treden, maar eh uh, eh uh, ik hoop dat ik aan de betere kant ben. Ik hoop het ook. Eh uh, ja, het is eh uh, even voor de goede luisteraar, wij zitten eh uh, over Skype hè, dus dat we niet naast elkaar zitten. Nee. elkaar te bespetten. Daarom. En, en dan het is niet het saai woord. Eh uh, verder eh uh, ik eh uh, ja, ik geniet me gek op mijn werk. Eh uh, een beetje velandwerk, dat wel. Ehm um, Ja. Maar dat is eh uh, wel goed, want het voelt niet als eh uh, als werk. Ehm um, dus nee. dat is heel positief. Eh uh, ja. verder ehm uh, net mijn kerstpakket uitgepakt. Oeh, uh, wat een rijk geschenk. Ehm er zat wat eh uh, een een heel leuk kaartje in, eh uh, wat lekkers. Ehm uh, een even kijken, een Hema worst voor in de kerstboom. Nice. Een worst voor de kerst. Ja, oké, okay, ja. Ja, een Hema worst kerstbal. Ja. Ja. Ehm um, want ze kennen we daar inmiddels ook wel een beetje. <laughs> en wat heb ik nog meer erin zitten? Ehm um, bonbons en pretzels en chipsjes en lekkers en een schaaltje. Ik ben echt fan van van ja. de de de traditionele eh uh, kerstpakket. Ik ja, ik hou van zo'n grote doos met ja. voer. Ja, voer en en ja. misschien een leuk kaartje van leuke attentie. Um, ja, maar het hoeft niet heel veel ingewikkelder dan dat wat mij betreft. Mijn beste kerstpakketten kreeg ik toen ik nog bij de benzinepomp werkte in Feynaart. Ja. Toen werkte ik we allemaal allebei bij mijn ouders nog. Toen hadden we dus zeg maar drie kerstpakketten onder de kerstboom staan en die van mij was standaard het grootst. Lekker. <laughs> ja. En dat het was echt gewoon zo'n traditioneel eh uh, kerstpakket met gewoon goed eten. Ja. En we hebben het al geschud van Daymaatje in. Eén keer was het dan met Mexicaans eten. Ja. Daar zat er tortilla chips bij en eh uh, één keer was het eh uh, meer barbecueachtig. Daar zat ook voor die barbecue tools bij, weet je wel, want dus op die manier hadden ze dan zo'n soort van Ja, ik vind dat het wel leuk als er een een soort thema in zit en ook een beetje eh ja. uh, want hè uh, uh, dit was wel een soort standaardpakket, maar ze hadden er helemaal open gemaakt. En eh eh zat er een eigen kaartje in gedaan en ook nog ah, een eh ja. uh, een kleine attentie eh uh, eh uh, qua geld. Ehm um, dus ja. Het eh uh, het was wel heel leuk. Nice. Ik en had een eh ja? uh, waardenbond van de bijeenhop voor 50 euro. Oh, dat is ook lekker. Dat is prima. Ja. Ja, je dacht ik moet nog een trui hebben. Ik heb nog even zitten kijken op de webshop, ik kon nog niet echt iets vinden. Oké. Okay. Dan moet ik maar gewoon een keertje langs de bijeenhop gaan, denk ik. Ja, dat is wel jammer, maar een een als het moet. Ja. Nee, uh, leuke winkel op zich. Ja, precies. Je hebt er van alles. Dus dat dat eh dat, dat scheelt. Wij oh ja, heb daar uh, ook eens ehm uh, eh uh, super goede overhemden gekocht. Eh uh, Oh, dat schiet wel goed. Ja, van die strijkvrije dingen van Olymp, die waren toen in de aanbieding en toen had ik er volgens mij 4 voor 50 euro ofzo. Dus zo. Oh. Oh. Ja, ik draag graag niet door het overhemd, maar hè? Eh? Jullie weten nooit wat het goed voor zijn. Dat is misschien een gek idee. Eh. Het is eh het zijn fijne overhemden met een leuk motiefje en strijkvrij, dus je kan ze gewoon ophangen en dan hey, Ja, wil je ze eigenlijk nog wel strijken, maar goed. Ja, ja, ja. Dat doe ik uw overhemd nooit eigenlijk. Maar ja. All right. Ja, dan is het wel goed. Strijken. Nee, als je als je naar een bruiloft gaat, strijk je je overhemd niet? Eh uh, ja, die wel. Ja. Dat ja. Is, ja, letterlijk het enige. Ja. Ja. Ja. ja. ja bij mij ook komen. Ja. En zelfs die is volgens mij ook een beetje zo half strijkvrij. <laughs> en het zit er nog een jasje dus volgens mij. <laughs> ja, ik vind toch altijd wel netter staan als eh ook de strijkvrije nog eventjes eh uh, Even klein een baantje gezien hebben. Ja. Maar goed. Nice. En verder. Verder eh uh, uh, nou uh, onze keuken is bijna af. Oeh. Ja, we er moeten alleen nog een oven in. Maar we okay. hebben eindelijk weer een, een werkzame vaatwasser. Lekker, want eh uh, ik denk dat onze vaatwasser uh, kon luisteren, die hoorde dat wij een nieuwe keuken het klus waren die zei, weet je wat? Later. Ik eh uh, geefde de pijpenmaker en eh uh, die stopt ermee, dus ik heb de laatste 2 weken of misschien wel langer 3 weken handmatig Er was de afwas gedaan als een oh, barbaar als plep. Oh ja. god. Ehm um, ja, en is dat eh uh, was dat te doen? Eh uh, heb je geleden. Nou ja, schalenvingers. Eh uh, nou ja, dit was dat had ik wel te doen. Mm. We hadden wel gewoon afgesproken dat we het gewoon niet eh uh, gingen afdrogen, maar dat we het gewoon zeg maar zo'n lekbak gewoon eh uh, laten staan en dan eh yeah. uh, prima. Lekker. Dat was al het uh, compromis. Dat was bij mij altijd de de constante staat van eh van de vaat eh uh, in mijn studentenkamer. Die stond yeah. gewoon of vies <laughs> of hij stond in de lekpak. Yeah. Nooit ja. Nooit tot er opties. Ja. Nee. Punt. <laughs> ja. Oké. Okay. En en jullie letmuur is ook helemaal klaar of eh uh, uh, dat was het plan toch? Let let eh uh, ja ornament in de Eh uh, ja nee, dat hebben we een beetje van afgezien. Eh uh, okay. langs de langs de wanden ehm um want dat wilden we naar een soort van eh uh, stuprofieltje en dan een ledwandje die dan indirect licht op de muurscheen. Ja. Yeah. Alleen dat was logistiek een beetje omhandig, want we hebben nu de keuken is al gestuukt. Alleen dat moet straks aangesluiten met de rest van de woonkamer en dat wordt dan een beetje omhandig. Nou ja, gedoe. Dus eh uh, okay. we kozen er toch maar voor om het niet te doen. Ja. Yeah. Ehm uh, we hebben wel een eh uh, een soort van led strip die straks de keuken een beetje omlijst. Ja, yeah. dus als je de keuken in loopt en heb je aan de bovenkant en aan de rechterkant heb je wel een eh uh, een lens sharpy boy. Ja. Yeah. Ja. Dat is wel vet. Met een diffuser of eh uh... Ja, ja, er is het een zo eh ja. uh, zo'n zo'n zo'n zo'n plastic kapje overheen waardoor het eh uh, niet alsof je echt een dat soort van die ene poort van eh uh, de mini verbex show staat, zeg maar. Het is yeah. wel gewoon iets, <laughs> iets Het, is, het ziet er kan uh, ja, uniform uit. Ja, en en dimbaar ook. Dus als het Technics oh, is, kun je, je het gewoon ja. uitzetten. Ja. Oké. Okay. Eh uh, moeten wij nog ergens excuses rectificatie voor aanbieden? Ehm um, als ik hoest dan eh uh, spijt het me verschrikkelijk. Ja. Volgens mij hebben we verder niet heel veel fout gedaan eh. Uh, wij doen zelf wij zijn zo ervaren bouwer. En al man. Wij doen zelden weer wat. Fout. Ja. Het feit dat wij zeg maar eh uh, uitzenden en dan volgens even wachten met eh uh, of eh opnemen en volgens uh, wachten we het uitzenden dat helpt natuurlijk ook niet. Dus ik zeg denk ik dat om... <laughs> dat mensen gewoon niet kunnen reageren. Dat was een beetje Trumpy aans eigenlijk hè. Ja. Gewoon ja, gewoon niet mensen de kans geven om te reageren. Ja. Nee. En dan zeggen ja, geen reacties is dus perfect. Ja, daarom. Heb je wel nog wat eh uh, wat gehoord want er zijn is een tijdje posten we ook dingen. Ehm um, ja. heb je alweer wat positiefs gehoord? Mensen zijn blij. Ja. Mensen zijn blij. Mooi. Mensen zijn blij. Ik had natuurlijk op eh uh, wat heet het Switch Saturday? Ja heb ik wel even hard geroepen dat we dat we weer gingen uitzenden. Ja. Eh uh, ik heb teamgenoten die denk, die zeggen wat the fuck hoezo hoezo is er een podcast van ons team? Die weten <laughs> die weten niks. Niks oh. van me gekregen. Heerlijk. Eh uh, ja. maar eh uh, ja, nee, eh uh, En hebben die het al geluisterd of niet? Hoe, dat weet ik niet. Dat is even een goede berg als je luistert. Ja. Laat eens weten. Laat even weten. Jon, volgens mij die, is hij ook wist uh, je was hij ook nog niks van? Oké. Okay. Ja. Uh, nou, bij deze ja. Welkom. Ja, laat het laat het horen. Ja. Ja, we zitten weer stabiel op eh uh, 35 eh uh, abonnees op eh uh, Spotify. Lekker. En ik had tegenwoordig ook bij eh uh, iTunes zien hoeveel mensen er abonnee zijn. Ja. Yeah. Toch weer 6. Oh. Dus 41 mensen. En hebben we hebben we daar dubbelen bij of weet je dat niet? Oeh, dat is een goede, dat weet ik niet. Oké. Okay. Ja, dat ja nee, dat niet. Nee, zover gaat het niet. Qua IP-adres nee, en Dat kan uh, natuurlijk dat dat mensen zo fan zijn dat dat ze dubbele abo's hebben. Ja. Yeah allemaal ja, onze sponsoren. Eerst in in iTunes hebben we aangemeld en dacht dacht oh ja, die Apple Podcast app is best wel kut. Ja. Laat ik het toch maar in Spotify doen. Ja, dat zou kunnen. Ik zit trouwens te kijken wat heb jij voor een schieke bontjas aan joh? Wat is het? Ik heb uh, ik heb mijn foute kersttrui aan en ik heb een uh, renskis badjas aan want het, ik heb hier de verwarmingje aan staan dus het is hier een eh uh, comfortabele uh, buitentemperatuur. Dus Oh ja. Ehm um, En die badjas is het warmste wat ik even kon vinden. Dus eh uh, die is heel fleffy. Hij zegt eh Ik heb ik heb hem ja. precies dezelfde eh uh, entourage heb ik eh uh, thuis te werken van de week en dat uh, ook in mijn badjas. Uh, Relaxed. Slofjes en ehm zo'n koningsmantel badjas zo. Het is een rode en zo'n uh, ja. eh zo'n zwart-witte. Ja. Lekker. En dan een en dan zo'n zo'n sweatpants over mijn spijkerbroek heen. Ja. Sowieso. Ja. En dan eh uh, en, en dan lekkere dikke slofjes. Hm. Mm lekker te gek slofjes. En ik heb nog hier de want hier op zolder hebben we geen kachel. Eh uh, maar ik heb wel die bouwkachel die we hadden ja. voor eh uh, voor de keuken, dus dat is echt zo'n zo'n hittekanon. Lekker. Dus als ik ga even koffie halen, dan zet ik even dat ding aan zetten. Dus die is echt binnen kort skeer bloedheid. 22°. Graden. Prima. Ja. ja. Goed te doen. Lekker. Hey, zo zo volleybal gaan hebben. Wat? Ben toch nog bij dat team onderweg? Huh? Raar. Ehm um, ja, goed. Ik doe weinig dus jij moet eh uh, voornamelijk vertellen. Ehm uh, Oh, jij hebt nog steeds niet meegetraind met eh uh, Ik heb nog steeds niet meegetraind Malden. met eh uh, een man heb ik eh uh, nee, heb ik niet meegetraind en Fokasa die reageerde niet zo dus ehm uh, dus Ehm oh. um, die ga ik eh uh, van de week nog eens bellen. <laughs> maar eh uh, dat eh uh, je door. je kent mijn eeuwige to-do lijstje. Eh uh, <laughs> de meeste luisteraars zullen dat ook kennen. Dat is een lijstje daar zet ik alles op waar ik eh uh, hopelijk aan toekom maar gewend niet aan toekom. Dus dat En en hoe hoog hoe hoog staat eh uh, focas aan melen op jouw lijstje? Nou, ik begin met je pens zich te worden. Dus uh, hij staat wel redelijk <laughs> hij wordt steeds hoger in het eh uh, in het lijstje. Want eh uh, mijn mijn uithoudingsvermogen is niet meer wat het geweest is. En Alright. ik moet in eh uh, maart moet ik toch weer uh, gaan wintersporten. Dus ehm uh, Ja, ik wil voor die tijd wel weer eventjes een beetje sporten. Oké, okay, nou eh uh, durf je best wel, hè? Ja, doe ik. So, ja. Eh uh, wedstrijden die we gespeeld hebben sinds de laatste aflevering. Uh, ja. beginnen we beginnen bij eh uh, 25 november. Ja. Eh uh, Afas Leols uit. Eh uh hè. Eh uh, dat was eh uh, mijn verjaardagsfeestje. Yes. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ehm uh, ja, ik werd uh, 38 de dag uh, daarvoor. Eh uh hè. -huh. Uh, en het was natuurlijk eh uh, Afas Leols uit. Maar dat is letterlijk 5 minuten fietsen van mijn huis vandaan. Lekker. Ja. Ja wij moesten eh uh, last minute eh uh, Michiel invliegen, Michiel Verhaar. Oh ja. Want Johny was ziek teruggekomen uit Colombia. Oh, fijn. Ja. Eh nee. uh, we hebben eerst Nederlands elftal gekeken hier in Nederland eh uh, Ecuador uit mijn hoofd. Ja. Gelijk spelletje. Mhm. Mm Dat we eeuwig het geleefd op gevoel, maar en eh uh, nou, ja, we hebben eh uh, niet gewonnen. Nee. Ik zie het. Wat eh uh, want ze stonden eh uh, op zich onder jullie in de in de stand. Ja. Ja dat eh was zou redelijk gewaagd aan jullie moeten zijn. Nou, dat ja. zie je ook wel terug in de stand, maar ik had het iets closer verwacht eigenlijk. Ja, nee, het het het het, het lukte niet ofzo. Ehm um. merciful eh uh, John ook of ja, in die zin ehm um, eh uh, het feit dat Michiel er was. Michiel heeft een beetje een andere stijl van spelen dan John. Giels yeah. dat wat wat wat eh uh, all over the place en John is strategisch er meer rust uit. Ja. Sorry Michiel, maar dat is wel zo. En ik denk dat daar dat het ook wel een beetje resoneerde op het team. Sowieso natuurlijk is het een vrij vitale functie, een vitale eh uh, positie. Ja. Die dan door iemand anders wordt ingevuld. Ja, dat speelt wel mee, denk ik. Ja. Maar eh uh, dat uh, zal jij beter weten. Ja, ik denk samen met met spelverdediger en de libero zijn het toch de belangrijkste functies die zeg maar niet zo makkelijk te vervangen zijn. Nee, klopt. En, en de rest ja. was wel allemaal basisteam. Eh uh, ja. Mooi. Ja. Ja, en ik ja, ik zat ook te denken misschien was het dan toch die vrijdagavond. Het was echt te laat natuurlijk dat die wedstrijd begon. Ja. Eh yeah. uh, het was ook weer, het was echt kort voor 10 ofzo. Oh, dat is wel laat. Vind ik ook nooit zo lekker of vond ik ook nooit zo lekker zo laat spelen. Nee, nee, het is echt niet chill. En eh uh, nou ja, ik, ik denk dat het toch een beetje vrijdagavondprobleemje uh, was ofzo, yeah. ik weet het niet. Lange werkweek, iedereen een beetje moe. Ja. Ja. Want het voelde wel als een team die je gewoon zo moet moeten moeten hebben. Even voor de verledenheid, we hebben 3-1 verloren. Oh ja, dat hebben we maar mee de... eens gezegd. <laughs> nee. We hebben de derde set hebben gepakt. Ja, met 25-18. Dat dat ja. is dan toch nogal eh uh, Ja. Ja, wel nice. Ja. Maar daarna ja, de vierde het... ook weer 25-18 eraf voor jullie. Ja. Dus Ja. Zonder. Ja, dat is dus typisch een teametje zegt van nou, thuis pakken we ze. Ja. Wel nog wat te winnen dus. Ja. Ja. Ik heb opgeschreven een beetje passief wisselbeleid. Eerlijk gezegd weet ik niet zo heel goed meer hoe dat ging. Een <laughs> tijdje tijdje geleden. Eh. Uh -huh. Het was wel zo omgeheel met ehm kijk we hebben natuurlijk een paar spelers eh uh, ehm um, Remco en Pieter wat gewoon best wel eh uh, mensen zijn die gewoon van het aanvallen zijn. Ja. Yeah. En in het begin kwam Ronaldo erin en dat is toch een ander smaakje wat dat betreft. Hm mm hm. En die zorgde toen deze wedstrijd wel voor dat het zeg maar het spel een beetje eh uh, wisselde. Yeah. Dat het een ander soort spelletje was ook ook voor de tegenstander. Hm. Eh uh, dus dat was misschien iets wat we eerder hadden moeten doen. Eh uh, ja, dus eh uh, een beetje zonder van de 3-1 eh uh, eh uh, verliespartij. Ja. En toen. Hm. En toen speelden wij op 1 december Tovo thuis. Ja. Uh, en die hadden we natuurlijk uit verloren. Ja. En ik heb we hadden een beetje het idee dat deze mannen ehm uh, met iets te veel zelfvertrouwen naar ons toe kwamen. Lekker. Ja die die ging er niet zo lekker mee. Ik ik weet nog een wedstrijd tegen Protoss. Ja, ja, en het die is dat, alleen zij dat. hebben nooit van ons gewonnen. Nee, nee, dat is waar, dat is waar. Nee, ze kwamen eh uh, ja, met vol vertrouwen kwamen ze naar ons toe. Ja. Yeah. En ehm um, bij bij het tweede punt botste hun eh uh, libero tegen een ik meen passer loper aan. Ja. Yeah. En die eh uh, libero moest uh, uit het veld. Hij moest naar huis geworden gebracht. Oh jeetje. Ja, eh uh, We hebben uh, zelf Bill beeld... Buitenwester geweest of zo, of wat? Nou, nee, hij heeft echt lang op de grond gelegen. Hij is nog echt buitenwester geweest, maar ja, ze waren wel een soort van bang voor een hersenschudding. Ja. Yeah. Uiteindelijk viel het wel mee, geloof ik, hoor. Maar ze, hij, ze hadden dus iets van, nou, jij hoeft niet meer te spelen. Nee. Het grappige was, ze hadden dus een GoPro'tje achter het veld staan. Meelopen. Uh, ja, en uh, Joep uh, zit in het team, oud, uh, oud Switching R5. En die heeft, uh, <laughs> die heeft de, de, de slow motion van het moment, heeft die nou ons ge-affed. <laughs> wat vet. <laughs> ja, het is best wel heftig. Ik zag twee mensen echt met de kop tegen elkaar aanslaan. Oef. Maar het was dus letterlijk het tweede punt van de eerste set. Het was echt uh, nou, we stonden 1-0 achter en, en toen gebeurde het. Ja, en toen waren ze een libero kwijt. Wat ja, ook best wel invloed heeft op je spel denk ik. Ja. Ja, precies. Dus nou ja, ja. dat zal misschien ook wat jaar geleggen hebben. Ja. Eh uh, en ze hadden ze waren behoorlijk gefrustreerd. <laughs> ze zaten vooral een beetje te fitten op eh uh, op Joris uit de R6, die was de scheidsrechter. Ja. Ja, dan aflopen. Ze hebben trouwens 4-0 gewonnen. Ja. Dat was de Revo. En eh uh, redelijk goed. Eh uh, alleen de derde set was close, 25-23. De rest was allemaal eh uh, 20 of lager. Ja. Dus, uh, ja, precies. Nice. Ja. Ja, ik ken eh uh, die aanvoerder ken ik dat toevallig ook nog. Zijn vriend van eh uh, van Tonneboer. Ja. Yeah. Dus eh uh, na aflopen eh uh, uh, nou, hij was aanvoerder, dus hij moest ook zeg maar eh uh, ik was zeg handtekening zeggen. Zet hem maar. Het is dan op het knopje drukken. <laughs> dat is ter yeah. goedkeuring op de DVB eh uh, dus dat ging dus niks eh nou het met tegenzinnen aan Jan dan zei, nou w -w -w -w -w -w begon hij over de over de scheidsrechters. Ik zeg: "Ah jong, het waren misschien drie dubieuze punten." Hij zegt: "Nee, en in de 4e set op 23-21 dit en in de 2e set op 15-12 zus en eh uh, oh, een hele monoloog over uh, wanneer de scheidsrechter allemaal in ons voordeel had gefloten. Terwijl ik dacht: "Ja, nou, hij heeft misschien links en rechts een fouten gemaakt." Ja. Yeah. Maar ik had niet de indruk dat hij nou echt een enorme thuisluiten was. Nee. Maar was de tegenstander eh uh, niet overeens. Maar die waren dus heel geïrriteerd, de hele wedstrijd lang ook. Dat helpt ook niet. Nee, dat kwam ze ook niet te boven. Meestal zijn wij dus die, die circus die erin trappen. Dus dat vond ik eigenlijk wel weer grappig. Eh, mooi. Lekker. Toen ja. Eh. Speelden we eh uh, de week daarna zouden we thuis spelen tegen Foreleem. Ja. Ehm um, mijn hostal aan mijn introductie, die ging niet door. Eh want ja. ze zijn bezig met de verbouwing van die wal gelegen, zo waar? Oh joh. ja. Ja. Maar wat waar gaan ze het naartoe veranderen? Geen idee, maar de douches eh uh, er staat ze allemaal met zwarte stift in de douches allemaal geschreven. Nou, deze bank moet worden gedemonteerd, dit muurtje moet eruit, deze douche okay. moet vervangen worden. Ja. Ehm um, maar dat kwam dus eh uh, kreeg ik een berichtje van eh uh, de voorzitter uh, dat de wedstrijden van die dag niet doorgingen want er was kortsluiting. <laughs> ja, dus ze hadden iets niet helemaal goed gedaan. Nee, dus eh uh, het heeft ook echt een hele week geduurd wat de trainingen, de maandagavonden gingen ook niet door in de bovenhal. Oh, lekker zeg. Ja. Oké. Okay, ehm um, maar en hoe hoe was dat anders gegaan? Eh uh, staat hoe staat Vollem ervoor? Wie staat niet zo hoog? 9e. Oké. Okay. Ja. Dat was al ja, een gevalletje winst geworden waarschijnlijk. Dat was wel dat was wel lekker puntsprokkelig ja. geweest. Ja, ja. Jammer. Um, dus uh, ja, nee, helaas. Ander keertje nog. Ja. Die maandag eh uh, dat de trainingen bovenid doorgingen, hebben wij eh Irene 5 eh uitgedaagd. Dan zei ons want zij wij onze training ging wel door want wij speelden het beneden. Uh, eh daar was ik kort zijn. Ja. ja. Nee, precies. Dus mogen wij dan bij jullie eh uh, een wedstrijdje doen. Uh, die hebben we er echt heel hard afgeveegd. Dat was eigenlijk niet zo Oh nee. Nice. Ja. Ja, dat nou ja, uh, goed, het is wel de bedoeling toch eh uh, dat jullie ze eraf kunnen vegen. Ja, nou ja, in principe zijn het allebei tweede klasseteams, maar eh uh, nou ja, zij lopen ongeveer nominaal eh uh, één set per wedstrijd in een eh uh, competitie, dus ze er gaan niet zo lekker. Oké. Okay. En wij zijn wel echt eh uh, een stukje beter. Yeah. Begrijpt hier toen ook wel. Ja. Oh, ja ja. Dus jongen. Ja. Ja, nee, er was eh toch historisch gezien is er altijd een beetje een niveau ge verschil geweest tussen tussen 5 en 4. Eh uh, ja, ja getuigt ook eh uh, het cijfertje. Denk ik. En ze zijn net nieuw in de tweede klas. Het is eh uh, ja. Ja. Ja. Ik eh uh, vind het niet gek dat dat eh uh, niet altijd helemaal goed gaat en dat het bij jullie wel vaker goed gaat. Dus Ja. Ja, en wij zijn natuurlijk onlangs wel echt met eh uh, eh uh, Pieter en uh, Maarten en ook John trouwens wel echt gemat versterkt zeg maar ja. ja. Wij zijn echt wel een stuk sterker dan het team eh uh, van eh uh, nou, doe jij dat er nog in zat zeg maar uit die periode. Ja, nog eh uh, ja, dat denk no, ik echt wel, ja. Toen waren we wel echt gewoon een een team. Dat had ook echt al meer waarde. Tenminste ja, dat is waar. Ja. Toen was het dat gewoon eh er uh, omdat we al langer allemaal samen speelden, uh, kwam daar een hoop goeds uit eigenlijk. Ja, dat is zeker maar. Ja, maar het is eh uh, het is nu ook echt een team. Ja. Echt uh, ik vind het echt gezellig. Okay. En ehm uh, ik denk dat de individuele kwaliteiten, zeg maar als je dat een beetje naast elkaar legt, ja, dat die hoog liggen. Ja. Ja. Alex op midden is ook wel echt een, een verademing. Vind ik er ook wel fijn. Ja? Ja. ja dat hij, is toch wel Hij was ja. nooit zo van het midden volgens mij, toch? Hij vond het veel lekkerder om vanaf de zijlijn lekker te stoempen. Ja. Ja, maar hij heeft dus in de jeugd of in ieder geval eh uh, bij VCM Maastricht heeft hij promotieklassen ja. gespeeld op midden. Ah, hij kan, hij kan het wel. Ja. Ja, maar goed, gewoon, die man ja, kan wel ja. volleyballen. Dat eh uh... ja. Alleen soms zit zijn ego me even in de weg. Wie staat dan ervoor ofzo? Ja. Ik weet niet. Of hij is vissen. Hij is gewoon heel of vaak vis. Hij visse. Ja, dat kan. Ja. ja. Of visspul verkopen. Of Ja. Uh... Of promotietoursjes maken waar wat is eigenlijk gewoon filmen is terwijl je vist. Ja. Ja, ja. dat is een ding tegenwoordig, gelukkig. Ja. ja, ja ja, het is wel echt eh uh, hij is wel echt een celebrity in de viswereld hè, dat is echt grappig. Ja? Ja, hij kan dus niet zeg maar. Want daar was ik keer, ik weet niet hoe we het opkwam, maar ehm um, ik zei van ja, kunnen we een keertje eh uh, de viswinkel hier een uh, leuzen kijken. Hij zei ja, dan kunnen we een soort van mystery shop. Hij zei maar dat kan ik helemaal niet. Mensen weten gewoon wie ik ben. <laughs> What the fuck. Ja. <laughs> die volkomen mooiste game ofzo. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Hij is natuurlijk insta famous eh uh, zeker na die eh uh, mij nee, die dildo eh uh. dildo ja. <laughs> ja. Ja. Eh yeah. uh, Alex Trappers heeft ooit een eh uh, vis gevangen met een dildo als aas. Ja. Yeah. En hij zei daarover de actie was nog best goed. En daarbij ja. bedoelt hij dat hij een beetje flappert als die ja, praat, ja, hij had je. een ehm um, limpy dik of zo heet yeah. het net? <laughs> limpy dik. <laughs> ja. Het was niet van het was geen eh uh, erecte penis zeg maar. Het was een nee. beetje een eh uh, flapper penis. Ja. ja eh um, uh, we <laughs> hebben nog nog één wedstrijd gespeeld. We, we hadden het over volleybal toch? We uh, het over volleybal, <laughs> ja. Ja. Eh hm. uh, 16 december hebben we eh uh, uitgespeeld bij Gemini S. Ja. Dat is in Hilversum? Ja. Eh uh, ik ben echt drie keer om die zaal heen gereden. Ik ik had op Maps en op Ways trouwens ook had ik hem ingetikt. Eh uh, ik zeg nou, hier moet het ergens zijn. Uh, ik ken Hilversum een klein beetje. Ik heb er gewerkt. Ja. Het was ergens in the middle of nowhere op een, een industrie terreintje. Ja. En eh uh, na daarnaast valt een soort van eh uh, zo'n leegstaand eh uh, bedrijfspand waar zo'n eh uh, groene lamp hadden staan, weet je wel, zodat je ach, oh, zodat je daar geen drukscan kan gebruiken. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, precies. En uh, nou, daar ben ik eerst doorheen gereden. En uiteindelijk bleek het dus een soort van straatje te zijn tussen een tussen dat dat gebouw dat groene licht en de eh uh, wat is het? Een auto wasretten wat ernaast zat. En dat een klein toegangsweggetje daartussen. Ja. Tussen de twee grote uh, afzethekken. En daar kon je dus zeg maar dat parkeerplaats op voor de sporthal. Oké. Okay. We hadden twee middens het hier 5 bij ons. Ja, oké. Okay. Alleen eh uh, Alex was er. Eh uh, ook eh uh, Bert was er niet. Oké. Okay. Die ehm uh, had een feestje van een vriend van hem die voor het eerst 100 jaar uit Canada over was. Ja, uh, dan eh uh, dus ja. Yeah. Dus eh uh, we hebben de er hele uh, heb lekkere piff van Leich bijgehaald van alle invallers die Slim. we ondertussen gebruikt hebben ook eh uh, omdat ik al een keer de rugnummers moet invullen, maar ik denk alke moet ik het opnieuw vragen. Ik kan het ook gewoon even opschrijven. Ja. Eh yeah. uh, buiten onze eigen 11 spelers hebben we uit Here 5 ondertussen gevraagd dan Michiel Verhaals die bureau. Eh uh, Rafael heeft hetje spel verdeeld. Eh uh, we hebben Timo gehaald en eh uh, andere Michiels Michiel Huub. Die hebben eh uh, op midden ingevallen. Dus in deze wedstrijd waren het eh uh, Timo en eh uh, een Huub. Oké. Okay. En we hebben ook die wedstrijd ehm um, tegen Willemmina hadden we eh uh, Hans, anders ook Michiel eigenlijk maar dan dus. Uh, maar dan Hans. Maar dan Hans. Eh uh, en Peter die hadden we ook eh uh, op het formulier gezet. Is die die hebben nog niet gespeeld, maar die hadden we ook al wel een keer gevraagd. En het hele 6 hebben zelfs een keertje Johan gevraagd, eh uh, Walter als ehm um, eh uh, midden, Jordie als buiten, Bram als midden. En het hele 3 hebben zelfs eh uh, Edwin en Stefan nog een keertje meegehaald. Die stonden in het begin van het seizoen nog niet vastgeschreven. Ja. <laughs> Dus als Aswold kampioen gaan worden, dan wordt het een heel lang uh, lijstje met mensen die we moeten bedanken. Ja. Maar wel leuk. Een... Uh, goed. Ja. Eh uh, uh, waren dus eh uh, in eh Hilversum. Ja, sterk team als ik ja. naar de stand kijk. Ja, ja, het is stond ook heel hard in te slaan. Ja. Dan dacht je altijd: "Oh ja, dat kan twee kanten op gaan. Of het is zo'n team wat gewoon nooit wat iets goed slaan. slaat, heel hard ja. kan inslaan, maar daarna niks presteert." Ja, precies. Eh uh, of het is gewoon echt een goed team. Het Nou, de eerste dachten wij: "Oh ja, dit is gewoon zo'n zo'n hardslaan team." Ja. Ja. Maar ja. er heel veel killblokjes. Ehm um... lekker. Ja, dat was echt heel fijn. Eh uh, was ook best wel een eh uh, wedstrijd uh, op de scherp van de snede qua eh uh, psychologische oorlogsvoering, vind ik ook wel leuk. Ja. Weet je wel, gewoon veel scheeruwen, hopen, oproepen. Waren ze goed te prikken? Ja, zij ja, het was het was gewoon allebei de kant op een beetje. Oh, uh, lekker. Uh, lekker. Gewoon hardjuigen en eh uh, nou ja, prima. Ja. Niet vervelend hoor, maar wel eh yeah. uh, dat je dat nou ja, grappig. Eh uh, gewoon eh uh, twee eh twee reservebanken die goed eh uh, goed eh uh, het vuur het zingen. Yeah. Ja, precies. En en toen eh uh, wat eerste set was het 25-19 voor jullie, hè? Dat vond ja, ik best goed. Ja, hè, ja. Uh, ook ook best met een marge. Ja. Ehm um, maar daarna. Daarna hadden zij een een andere spelvelden. Ja. Yeah. Die eh uh, nou een goede kop groter was denk ik. Dus dat dat schilde en die was ook gewoon minder goed te lezen. Ja, ja, dat is verschrikkelijk als die heel lang ja. is, want dan kan hij hem gewoon voor je ja, voor je back weggooien. Ja. Ja, dat ja, en die die ehm um, die spelverdeler van de eerste set, die had nogal de neiging om eh uh, als die achter speelde om snel naar voren te komen. Ja. Dus er was altijd een gat op positie 1. Ja. Eh uh, dus dat ja, en dat dat dat eh uh, probleem dat verhielp is dus met de tweede spelverdeler en die eh uh, ja, die heeft de rest van de wedstrijd gespeeld. Ja eh uh, dus hebben zij de rest van de wedstrijd of ja uh, niet dus maar zijn uh, we de rest van de set zouden we ja gewonnen. Ja? Uh, ja, maar het was een leuke wedstrijd en uh, de 4e set. Ze ja, zijn heel uh, dichtbij gekomen. Setpoint. Ja, zelfs. Ja, was een setpoint. Oh ja. Ik meen dat het Ronald was die aanviel, in ieder geval een passloper en die sloeg hem touche eh uh, dan uit via de achter naar de achterlijn. Ja, dan is hij dus voor jullie dus punt voor eigenlijk. Ons, ja. ja. Maar de scheidsrechter zag De toucheé. De toucheé valt niet. niet. Dus hij gaf hem uit en toen was oh. het dus 24 gelijk. En toen was het uiteindelijk 6. Ja, en dan ben je een stap psychologisch al een stapje achter omdat je een punt niet hebt gekregen die ja. je had moeten hebben. Ja, precies. Ja. En wat zei de tegenstander achteraf van dat was het toucheé. Dat toucheé was ja, ja ja. ja. Maar eh uh, ja, de scheidsrechter okay. zei ik zag het gewoon niet. Nee, eh nee, ja, ja, dat is ook eh uh, het is maar het iedereen is maar een mens, maar eh uh, het is wel ja. lillig als het dan net op zo'n punt gebeurt. Ja, precies. Ja. Eh uh, nou ja, gebaseerd op me op de de krachtoverhoudingen was een 5e set misschien wel terecht geweest. Ja. Dat denk ik dat we die dan ook wel hadden verloren, want het het was wel een beetje op bij ons met eh uh, eh uh, nou ja, ik heb dus vier sets gespeeld. Ja. Ja, dus het was eh uh, ik denk dat het dan ook lastig was, maar goed dat we nog wel een puntje extra eruit gehaald. Ja. Maar dat was wel ik vond het wel echt misschien wel de beste wedstrijd die we dit seizoen gespeeld hebben. Ja, een goede tegenstander doet vaak goed volleybal hè. Dat eh uh, Dat is waar. Ja. ja. Alex ook goed deze wedstrijd. Die was okay. dus als enige eh uh, midden echte midden, ja. Ja. Ja, echt een ja. midden. Ja. Ja. Team eigen midden. Ja, precies. Ze hebben hele goede ehm um, bolhapjes in de kantine van Gemini. Ooh, ook belangrijk. Ja, het heet dan een Gemini schotel en het waren echt Nou, het was echt heel veel. In okay. de helft was een eh uh, eh uh, doybeester vlees. Ja. In de andere helft was uh, Vega, maar wel echt goeie kaasovlees echt goede pittige kaas dat erin. Eh ja. uh, aardappelkroketjes. Aardappelkroketjes. Nice. Lekker, dat was echt fucking ja. lekker. Nou, ja. hadden ze ook uh, kaasstengels. Kaasstengels? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Ja, twee soort kaasovlees, kaasstengels en aardappelkroketjes. En dan is ook eh uh, bitterballen eh uh, frikandellen eh uh, Oké, okay. wel frikandellen bij. Zat ja. er nog van die ehm um, nasi dingen in? Bami ding. Nee. Was mij niet. Die oh, altijd blijven liggen is die oranje. Ja, ja, die ja. goren. Ja, ik heb serieus eh uh, dat is Ik weet niet of dat een schaamte is, maar ik heb in mijn eh uh, in mijn frieser eh uh, want we halen best wel eens een een een dingetje borrelhappen. Ja, je uh, hebt een dubbele frituur in de schuur. Ik heb een dubbele ingebouwde frituur met een afzuigkap erboven, dus ik heb een soort frituurkeuken. <laughs> ja. Uh, maar ik heb dus gewoon een hele doos vol bami en nasi happen omdat ik die shit niet te hagelen vind. En die oh, vis ik het er zeldad van... uit. <laughs> Voor het ik, je ik heb denk ik denk Nou ja, 60 70 stuks bami hap. Dus als iemand ah. dat wil. Ik hoef ze niet, maar ik vind het ook zonde om ze weg te gooien. Dus Oké, okay, laten we iets bedenken. Je kan ze eh uh, met ze alle door de keukenmachine flikkeren dat je één grote paneer ja. Derry hebt. Ja. Ja. Ehm uh, ja. dan maak je er een eh uh, ik ben gewoon even even uit uh, Ja, even riffen. Uh, ja, ja, dan kan. Even, ja, ja. ja? Oké, okay, dan eh uh, heb je dus gewoon één grote massa met met Derry. Ja. Eh uh, dan maak je een soort van Wat ik ook van? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Die bakje in de friepan in de kookpan. Kookpan, ja, ja, oké. Okay, ja. ja. Een soort van harde olieboter. Olie. Olie, olie. oké. Okay, ja. Frikandellen. Ja. Ja. Een soort van harde harde eh uh, tortilla, ja, ja, ja, tortilla, tortilla. Ja, ja, tortilla, ja, tortilla, ja, ja. En daar doe je frikandellen op. Uh, saté wou ik ook zeggen. Saté. Oh ja, dat is beter. Ja. Maar ehm vind <laughs> dat een beetje. Ik heb geen idee. Zou dit werken? It's only one way to find out. Ja. En heb jij een uh, een mixer? Ik heb ik keukenmachine. Ja. Ik niet. Dus het <laughs> Maar dan kun je ook gewoon met een staafmixer of Co Ja, anders. dat dat kan wel. Ja. Oh, ik denk dat het echt gehoor wordt. Ik denk je het ook? <laughs> <Ja. laughs> Probeer het niet thuis, mens. Nee. Maar als iemand dus een doos met bami happen wil, eh uh, schrijf maar een koert. Ja, of stuur een mailtje naar Koniek, want de kampioenschap gaat Jean op te komen. En als er veel mensen zijn, dan verloten we hem gewoon. Ja, dat is goedje. Maar elk team heeft toch wel één zo iemand die die de bami hapjes op eh Ja, ja, ja, ja er is er is er altijd één. Maar ja, ja hier is niet. Reske moet dat niet. Nee. Bauke? Nee. <laughs> ja. Ja glitchite. Sponsormomentje. Sponsormomentje. Sponsormomentje. Vertel eens. jij eh uh, ja, hoe... de, de, wil jij beginnen of zal ik beginnen? Begin jij maar. Ik heb een eh uh, originele brand pilsner. Ah. Ik heb eh uh, niet heel veel geks jij, ja, ik heb tegenwoordig wel een thuisstapje en daar heb ik wel veel geks oh. voor. Ehm ja. um, maar dat blijft niet al te lang goed gezien het feit dat je met de kerst eh uh, weggaat eh uh, heb ik zoiets gehad van die sluit ik maar even niet aan nog. Snap ik. Maar het is wel heel lekker. Ehm um, ik eh uh, ik zal hem gewoon eens even openmaken. Doe maar, doe maar ja. Eh uh, wacht, even voel eh uh, even de warmode. Zo, so, een beetje de gain opdraaien. Mm. Gewoon heel zachtjes. heutem niet eh joh je houdt hem niet eh uh, perbele. Uh, Zo. Wat heb jij? Ik ja, ik heb eh uh, wel eh hoop eh uh, keuzen. Eh uh, het heeft twee redenen. Uh, Oké. Okay. Eén, ik ben jaren geweest. Ja. En wat geef je de man die alles al heeft? Ehm uh, bierjobs. Een oh, bier? Ja. Ja. Ja. Eh uh, en ik heb eh uh, de WK-pool op mijn werk gewonnen. Lekker. En dan hadden we ook eh uh, eh uh, per verliezer zes pakje stab. Oké. Okay. Ik heb ook nog eh uh, ja. 2 3 zes pakjes eh andere biertjes, maar ik heb nog iets van mijn verjaardag uh, gepakt. Mooi. En wat Dit is het? Het is eh uh, 1444 van eh uh, brouwerij -Mirakel. Okay. Bekend, het Mirakel. Oké, mij niet kent, maar wel spannend. Het uh, volgens mij is het Amersfoort. Oké. Okay. Het Mirakel is named after the Holy Miracle in 4044 that turned Amersfoort into a famous pilgrimage site. When looking for the perfect partner to Oh, zit een beetje condensed op. brew a divine dip with us, we found Porc's brewery in Gostol de La Rocca, Catalonia. This they just happens to be exactly uh, 1444 kilometers away from Amersfoort. Talk about a miracle. Um, dus dit is een Amersfoorts brouwerij die samen met een dat de laatste brouwerij een Dutch Indian Pale Ale maakt. Ja, Dippa. Je hebt het even opgezocht zie ik. Ja. Nee, nee, maar dat is meestal waar waar je hebt ook Nepas eh uh, Netherlands Pale Ale, maar oh. IPA is natuurlijk in in de beginnen een Indian Pale Ale. Dus Ja. Als je daar dan een dateje voorzet en je bent een Nederlandse brouwerij de gaker vanuit dat ze Dutch bedoelen, maar Ja, ik gaat gaat ze zo opzoeken. Ik ga hem eerst even open trekken. Ja, doe dat. Heb je er een glas bij? Ja, zeker. Ah, oh, top. Oh, hij komt klaar. Ja, dit is goed. Cool. Dat is jammer. Ga je even een doekje halen of eh uh? ja, nee, het het is vol allemaal in mijn schoot gevallen, valt mee. Ah, oké. Okay. Daar ben je wel gewend. Ik denk het. Oké. Okay. Nee. Is wel precies een glas vol. Ja. Ideaal. Nou, dat gaat zo in de was. Ja. Schoot vol bier. Ja. Ik ga hem wel even proeven. Ja, ik ben heel benieuwd. Hm. Hop, hop. Hop. En en Dan uh, en... zoeter. Beetje een um... citrus? Ja, zo eerder zeggen perzik of zo. Oké. Okay, Oké. Okay. Ja? Is daar in eh uh, op het op het etiket ook iets van terug te vinden dat ze daar iets mee gedaan hebben of niet? Nee. Ik ga hem nu gelijk even door mijn biopokemon halen. En ehm um, zou je nog een drink aanraden? Ja, oké. Ja, okay. ja. mooi. Ah, mag misschien wel ietsje ietsje steviger naar mijn zin, maar Oké, okay, hij is een beetje een ja. beetje mild. Nou, hij mag dat mag wel iets iets iets meer bite of zoiets pittiger mag hij. Ja. Ja, ja dus het is te mild. Ja, dat ja. is het. Het is een eh uh, een doordrank biertje dan. Ja, hier kan je er wel drie vanochten elkaar op op het terras. Nee. Niet heel winters trouwens, maar goed. Ja. Ik had laatst eens een lekker biertje op. Ik weet even niet meer hoe die heeten. Eh uh, dat spijt me, maar daar kom ik nog op terug eh uh, volgende mm -hmm. aflevering. Dat was echt daar zat echt heel veel daar hadden ze citrus bij gebruikt bij het bij het brouwen, dus het was echt super fruitig en een beetje zuur. Dat was echt heel lekker. Oh. En, en wat voor soort biertje was, weet je dat nog? Ehm je het was volgens mij wel iets van een IPA maar dan met extra dus. Dat is van zichzelf al best fruitig en als je daar nog citrus aan toevoegt dan ja, wordt hij wel een beetje sizzling. En er stond eh uh, zo'n eh uh, eh uh, dat was heel schattig Greske vroeg aan me waar kan ik dat van? Maar zo'n testbeeld wat je vroeger bij eh uh, 4x3 televisie had, weet je wel, met al die blokjes en kleurtjes en, en zo'n rondje is dat. Ja. Yes. Dat stond erop. Op het eh uh, <lacht> label. Ja, oh ja, oh ja. Dan zeg je: "Maar is dat, oh, dat voor?" Dat kennen ze niet. Dat herkennen het ergens. Ja, ze herkennen het wel, maar ze wist niet wat het was. Ja. Volgens mij bij eh uh, bij het museum bijvoorbeeld te geluid verkopen ze volgens mij ook echt gewoon T-shirts met dat dat erop. Ja. Ja. Ja. Nou, dit was dus een pilsje met eh uh, dat erop. Oh. Nou, dat zal dat gaan we even opzoeken. Als ik tegenkom in een biewinkel dan uh, neem ik het mee. Ja. Wil je nog iets zeggen over jouw eh uh, smaakprofiel van je pilsje, geloof je het wel? Ehm um, het het smaakt naar brand ja toch een eh uh, ik ik vind het altijd een iets steviger pilsje met een met een vrij ehm um, ja de, de sterkere nasmaak. Ik weet niet wat dat precies is bij Brand, maar Oh ja. Maar ik als het chill vond dan Brand, als ik weet volgens mij hebben ze dat niet meer. Dat ze van die halve kratjes hadden. Eh uh, dat is Bavaria waar jij het over hebt. Ja, ook, maar Brand had het volgens mij ook. Oh, oké, okay, dan die weet ik niet of ze dat nog hebben. Groot groot kratje kratje. Ja. Eh uh, ik vroeg ook je, ik dacht dat je door er bierenhuis yeah. hebben wat je denkt ja ik heb geen 24 bier nodig. Ja. Yeah. Dan doe ik er gewoon 12. Ja, yeah. werkt beter. Ja. Yeah. Een dozijn oh, ja, bier. Lekker, uh, lekkere, lekkere pils. Hm. Mm. Niks mis mee. Altijd hilarisch op man. Oh nee, wat opbrand in de koelkast. Dan een foto te sturen met gewoon een koelkast met. Eh. Uh... <laughs> ja, snap ik. Ja. Leuk. Kom eens humor voor te lachen. Eh uh, de stand van zaken in de competitie, de tweede klasse F. Ja. Eh uh, waar zullen we beginnen? Bovenaan of onderaan? Ehm um, onderaan. Onderaan. Onderaan staat op de 10e plek Wilhelmina. Nee, precies. <laughs> ja. En, en precies. Ja, ze precies 0 punten. Precies 0 punten, punten. Ja. Precies. En er. um, ja, moeten we dus nu binnenkort twee keer tegenop. Ze ze hebben dus 10 sets voor en dat hebben ze volledig niet gedaan door twee keer maximale punt aftrekteker. Ja. Ja. Dat snoep. Ja, dat is teurig. Die mannen spelen dus echt het hele seizoen voor niks. Ja. Want de ja. nummer 9 die staan eh uh, met twee wedstrijden minder gespeeld trouwens op 9 punten. Ja. En die hebben minder sets voor. Die hebben 8 sets voor. Ja. Eh. Ah. Nee, ja, dat haal je nooit meer in. Nee. Daarboven. Ja, over ja, nummer 9 gesproken, dat is Vollem. Oh ja, Vollem, ja. Here 3 die zouden we dus eh uh, ontmoeten op eh uh, 8 december, maar eh uh, verwegg yep. kortsluiting niet gedaan. Eh uh, op de 8e plek AGVS, soesteweg. 60 punten uit 8 wedstrijden. Mooi op de 7e plek eh uh, Avanos Leos Heren 1. Eh uh, 8 wedstrijden met 17 punten. Ja, daar we dus van Florida erboven staat eh uh, Switch Heren 4. Dat zou hey, wij kennen ik. Ja, 19 punten uit 8 wedstrijden. Yes, daarboven AVV Keijstad uh, met 20 punten uit 8 wedstrijden. Daarboven Tovo, 20 punten uit 7 wedstrijden. Daarboven Boni, 25 punten uit 9 wedstrijden. En daarboven dus onze meest recente tegenstander, Gemini S, Heredrie, 30 punten uit 9 wedstrijden. En daarboven met 11 wedstrijden op nummer 1, Switch Hooglanderveen met 39 punten. Ja, daar hebben we gewoon van gewonnen hè. Ja, bizar. Iedereen, maar het zegt iedereen wint van iedereen de hele tijd. Ja. Het is echt eh uh, dus niemand die zeg maar Ja, Wilomine, maar ehm um, Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Het is raar, raare poel. Nou ja, want het wel is wel leuk toch zes, als je een, je een beetje aan elkaar gewaagd bent. Eh uh, dat, dat maakt het wel leuker. Ja, wel ja, leuker, alleen maar leukere wedstrijden. Ja. Ehm ja. um, en ik heb ook het idee dat we nu eh uh, want Swisse gewoon de vênen hebben we nu twee keer gehad volgens mij. Oh dat, dat is over dus bij die die die eh uh, probeerser van uh, Tishon. Dus bij Tishon. probeersus.vobo.nl. Ja. Ja. Oh ja, dat was het. Matrix, ja. Dan zie ik dan wel welke we al twee keer gehad hebben. Dat is al lastig. Niet heel makkelijk, nee. Nee. Ja, als we ze van vinden hebben we nou twee keer gehad al. Ja. 3-2 en eh uh, 1-3. Nou ja, mijn punt was eigenlijk een beetje waar ik heen ja. wilde. Ja, waar waarheen. Uh, dat 1. we eh uh, ja. <laughs> dat we volgens mij de sterkere teams al eh uh, vaker vaker ge gehad hebben. Tot voor we hebben twee keer gehad. Eh uh, Bony komt straks nog Gemini en dat misschien ja, Gemini nee. hebben we een keertje gehad. Eh yeah. uh, en dat de, de zwakkere teams, dus eh uh, de Willemina's, de Volleems en de AGRVS van deze wereld. Yeah. Dat we die allemaal nog twee keer moeten hebben. Ja. Yeah. Dus spannend vermoed dat ze we nog van een klein een klein sprintje naar boven kunnen trekken. We zullen geen kampioenen ben ik Paul wiskundig kan ik nog. Daarom nooit iets anders zeggen en dat eh is... Nee, nee, wiskundig kan wel. Even kijken. Ehm um, en kunnen we dan kijken naar wat jullie doen in de eh uh, verliespunten statistieken. Volgens ja. mij hetzelfde als in jullie winstpunten statistieken, maar dat kan ermee liggen. Eh verliespunten statistieken. Daar staan wij eh uh, even kijken. 7e. Maar goed ja, ja. Ehm um... Ik denk dus dat daar eh uh, grote verschillen inkomen als wij eh uh, minder verliespunten gaan leiden omdat we straks gewoon 4 nog gaan winnen van Vleem en nog een keer 4 nog winnen van Vleem en nog twee keer 4 nog winnen van, van Willemina en dan en dan en dan bouwen we zijn we uh, kampioen derde. <lacht> <lacht> ik weet het niet. Eh uh, het kan. Ja. Misschien eh uh, verzint eh uh, Switch Hoogland en Veen nog dat ze uh, dingen niet goed doen ofzo. Ja, ja, dat is wel een stabiel team, maar hè, wij dus van gisteren. Dus je weet ja, dus ja, dus ook zij kunnen ehm um, maar en Gemini qua winstpunten staat verliespunten staat Gemini dus nu bovenaan. Ja. Ja, technisch gezien. En ja, wij zijn dus praktisch even goed gebaseerd op onze laatste wedstrijd. Ja. Dat ja, dat vind moment, ik ook. Nou, maar ja, toch. Ja. Ja, ah. dus eh uh, zoals wij dan in de televisiewereld pleeg te zeggen, er kan nog van alles gebeuren. gebeuren. Eh uh, brengt ons ook bij het uh, programma. Ehm um, we zitten in de okay. winterstop. Eh uh, 9 januari hebben wij onze eerste wedstrijd weer. Ja. Yep. Spelen we thuis tegen Boni. Ja, oké. Okay. Die eh uh, moeten we nog even revancheren. Mm hm. Voor uh, wedstrijd 1 van dit seizoen. Ja. Yep. En dan hebben wij een eh uh, dubbelslacht tegen Willemina. Spelen we 10 februari uit en 23 februari thuis tegen. Ja. Yeah. Dat is het team wat eh uh, wat zeg maar eh uh, de minpunt heeft gekregen. Ja, wat verstek lied gaan eh uh, Ja, dat is ja, het, ja team wat eh uh, uh, of zoiets. Zonder eh uh, zonder bericht eh uh, gewoon afwezig was. Ja. Dus eh uh, ik eh verwacht dat wij eh uh, na carnaval opeens eh uh, een stuk eh uh, gelukkiger naar de ranglijst kunnen kijken. Oh ja, carnaval. Ja, dat carnaval. wordt ook nog dingen. Balke. <laughs> ja. Heb jij toevallig nagedacht over opzwepende muziek voor het opwarmlijstje? Ehm um, geen seconden, maar geef me even een seconde. Ik geef je een seconde. Ik kan er ondertussen vertellen dat wij een ingezonder bericht hebben? Nee. Jawel. Cool. Jawel. Ja. Eh uh, ik sprak eh uh, Cornelis. Ja. met eh uh, uh, oud oud heer 3. Ondertussen speelt hij niet meer, maar eh ja. uh, die zei uh, ja, die moest trouwens heel erg lachen om het feit dat wij onszelf eh uh, het Fox and Friends van eh uh, VVS Twitch noemden. Ja dat is 35 afleveringen geleden maar eh uh, nu de <laughs> hele TC luister naar deze podcast eh uh, wij dus een soort van de media macht waren eh uh, achter eh uh, achter de team eh indeling van eh uh, Switch. Ja, ja, uh, ja, hij begon te lachen. En hij zei: "Ik heb een eh uh, suggestie voor het eh uh, warm-up lijstje." Vet. Ja. Eh uh, eigenlijk stonden we er niet eerder aan gedacht hebben. Hij zei: "Bini Man met Gimmy Gimmy." Ja. En dat is eh uh, het het liedje van eh uh... Uh, dames 1, toch? Of Dames 2? Dames 2, ja. ja. Die hebben we ooit... Uh, dat was bij het Lustrum Weekend. Hadden wij een soort van... Was het Zumba of zo? Ja. Yeah. Dat is het Zumba Workshop. En toen hadden we dit op dit nummer een soort van... Nou ja, uh, warming up, ding, dans, hup en spring. Ja. Yeah. En uh, Dames 2 heeft dat toen geadopteerd als, gewoon als warming up. Dus die nemen een boombox mee en die zetten dit nummer op. En dan hebben ze gewoon een soort van... False warming up. Dat is dat ja. Lekker. Ze uh, zei uh, volledig terecht, dit moeten we dat moeten we in het uh, opwarmlijstje. Dus ja. uh, Bini Man met Gimmy Gimmy op eh uh, je kan het opwarmlijstje trouwens vinden op tinyurl.com/opwarmlijst. Yes. Ik heb hem laatst nog opgezocht. Ja, het was een lekker gelijkuntjes. Cekker. Eh uh, heb jij een een uh, suggestie ondertussen? Ja, toevallig wel. Ehm um, ja. ik ga voor eh uh, Past That Dutch van eh uh, Missy Elliott. Oh ja? Yeah? Ja. Ja. Ik uh, ging die ook al weer keest. We mogen niks laten horen want dat moet je maar stemmen betalen, maar. Ja, ja, yeah, het is lekker lekker eh uh, op tempo en dan gewoon een bas gewoon droon droon droon. In Missy Elliott. Ja. Missy Elliott's Best ja. That Dutch. Ja wat natuurlijk over een jointje gaat. Dat klopt. Marijuana sigaret. Een stickie. Stickie. Pret sigaret. Ik bedoel, uh. pret sigaret. Eh uh. uh, ja, ik heb ook een een uh, suggestie. Ja. Uh, Droop je uh, maar. Misschien wel van de beste film soundtrack aller tijden. Oh, toen maar. Eh uh, Underworld met Born Slippy. Underworld met Born Slippy. Oké. Okay. Eh uh, filmvis, welke welke soundtrack is dat? Uh, geen idee. Trace Pottery. Ah, kijk. Ja. Dat is wel een klassieker. Ja. En ik had het uh, niet nou, ook een lekkere ja. stamp stampestein. Hè? Ja. Dus zie je, die komen samen met eh uh, Missieliet en eh uh, Bini Man in het lijstje. Helemaal goed. Dan die uur op het komsles. Ook wel een lijst heb jij ook een suggestie? Laat hem dan een koord weten. Ja, precies. Trek maar maar op, want waarschijnlijk ja. We komen elkaar vaker in het echt tegen dan dat je me appt. Dus, uh... Waarschijnlijk wel. En anders, <laughs> uh, je, je kan ook mailen naar... Uh, ...Chroniek van een kampioenschap... ...at jemail.com Of op Twitter, het chroniek kampioen. Maar volgens mij ben ik echt nog de enige Twitteraar in de wereld. In, in de wereld, sinds Elon Musk daar de baas is. Ik heb serieus, ik heb dus serieus... ...een uh, profiel aangemaakt. Ik had wel een profiel, maar ik heb... ...daarvan wist ik de inlog even niet meer... Ik heb gewoon een extra profiel aangemaakt om die mogol recht te stemmen in die poll van hem. Oh ja. Ja. Hij heeft er wel naar geluisterd. Ja. ja. Nou ja, hij moet nog weggaan hè. Ik moet nog maar ja. zien. En hij blijft gewoon eigenaar hè. Het is niet dat hij geen macht meer heeft straks, maar goed. Nee. Maar ik ik was altijd wel ver van hem, maar dat is nu wel klaar. Ja. Nee, het is gewoon een idioot. Ja. Sorry. Hij wil ook gewoon net iets te graag leuk gevonden te worden ofzo. Dat is het vind ik ook een beetje ongemakkelijk. Ja, en ja. en want ik dacht altijd dat hij best analytisch was, gewoon hè, de, de, de wat zo is, dat is zo en niet mijn mening. Ja. Ja. Maar eh uh, nee, dat is het niet zo. Hij scheurt maar ik net iets te veel tegen de Trump typus aan nu. Ja. Ja. Ja. ja. Nee. Oké, okay, geen fan meer afgekeurd. Geen fan meer. Ben jij fan van eh uh, hem ehm uh, ja, blijf vooral luisteren, want we hebben al niet zoveel luisteraars. Ehm <laughs> um, <laughs> 41. Ja. Yeah. Maar eh uh, ja. Yeah. Fijn dat je luistert, alleen we delen ja. je visie niet. Nee. Zou jij dus zou jij nu een Tesla kopen? Ik vind dat dat los staat van hem. Ik vind wel leuke auto's. Ja? Oh ja. Jij mij niet? Jij meent dat is ook gelijk. Nou ja, ik wil ik ben helemaal niet in die in die positie om over je auto over na te denken, maar Ik ook niet, maar hè? Ik denk dat ik nu toch dat is echt super treurig, maar inderdaad minder snel een Tesla zou kopen. Ja. Ja. Ja. Maar ik ben wel iemand die zeg maar grudges, grudges heeft. Nee, ik moet zeggen die ehm um, ik vind die Polestar vind ik ook wel echt nog wat mooier. Ja, dat zijn wel echt mooie staalvoren auto's, toch? Ja. Dat zijn hele mooie auto's vind ik. En die ehm um, je je hebt ook een Jaguar E-coupe eh uh, die is ja. ook vet. Want ja, als wel toch in dat segment zit, ja. Best duur. Ja. Maar gelukkig winnen wij straks de staatsloterij, eh Audi's eh loterij. Ja. Ja, vind ik wel. Ja. Dan krijg jij een Tesla. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, dan deze... is het goed. <laughs> Verkoop ik hem en koop ik koop hem eh uh, Paulstar. Ja, prima ja. goed. <laughs> hey, wil je deze fantastische eh uh, podcast steunen? Dan kan dat door eh uh, 200 Tesla. Oh, okay. <laughs> ja. Oké. Ja. Merchandise. Ja, ja. Merchandise kopen, ja. Kleren van de keizer. Precies. Ja. Laat zien dat je ons leuk vindt. Ja, loop loop over straat met een met een hoodie met onze hoofden erop. Ja. Want toen bouw ik er nog geen paar tot. Ja. Heb je ben je ooit nog begonnen met eh uh, met tekenen eh uh, met het met Nee, met ja, ik wacht dus eigenlijk <laughs> ik wacht dus eigenlijk totdat jij een nieuwe club hebt zodat jij eh shootje kan geven. Eh ja, oké. Okay, prima, ik zal ja. eens even een nieuwe clip regelen dan eh uh, Ja. Allere kunnen we dat ook afmaken. Topless of zo op het op het eh uh, Eh ja, maar wel met tapeels dan hè. Wel met tapeels ja. ja. Ik weet niet. Gaal een probleem krijgen met i-shoots. Uh, het zit toch 6 6. Man met tapeels lopen toch? dat eh uh, Oh ja ja, op Insta staat hè. Alleen vrouwen tepels mogen niet. Ja. Ja. Raar. Oké. Enfin, eh uh, koop merchandise. Kleer koop van de keizer.nl. Eh ja. uh, e lang heet of kort heet Jezus. Wij krijgen uh, waarschijnlijk een percentage wat heel klein is. Ja. Heel weinig. Ja. Maar, dus koop gewoon 3 miljoen T-shirts en dan eh uh, dan hebben we ja. geld. En vertel tegen je vrienden: "Hey, kan jij nog een leuke volleybal podcast?" Dan zeg je: "Ja." Dat's de deze en de eerste. Ja. Fuck Nevobo. Ja, fuck jullie. Ja. Wij zijn nee. Waarom waarom krijgen wij niet gewoon geld van Nevobo? Ja. Wij zijn echt veel betere ambassadeurs van de voetbalsport dan weet die pannenkoek die nu zo'n is iemand die heeft een ik heb nog niet geluisterd, maar een een een volleybal talkshow. Ja. Volgens mij ik wil zeggen Marco Klok, die van een oud oud speler. Al die duurt echt 38 uur volgens mij. Ik heb ja, ik heb hem nog niet hoe kunnen zetten. Dan zijn die van ons toch veel compacter en veel ja. meer to the point. Hè, Precies, bij wij wij wijken niet af van volleybal. Ze zijn puur keiharde volleybal feiten. Precies. We hebben het over Tesla's, over Limpy Dix. Ja. <laughs> over over bier. bier. Ja. Hebben we het eigenlijk wel eens over volleybal of. We hebben het vluchtig in de bijzin uh, genoemd. Ja. Mooi. Wil je met ons in contact komen? Kan via Twitter @chroniekkampioen. Eh uh, via Gmail eh uh, chroniekvanekampioenschap@gmail.com. Of kijk gewoon op chroniekvanekampioenschap.nl. Nou, ik ja. het was bij weer een waar genoegen. Wat mij betreft ook. Ik vond het erg gezellig. Ja. Eh uh, fijne kerst. Ja. <laughs> Want het is nu net voor kerst. Ja. We nemen de top op 23 december. Ja, luister dit op eh uh, 8 februari eh uh, ja, <laughs> uh, zoiets. Ja. Yeah. Eh uh, bedankt voor het lezen, luisteren ja. en tot op het eh uh, kampioenschapfeestje. Cheers, bro. Cheers. Oh. Wij hadden dus nooit een eh uh, een Tesla kopen. Of uh, wel. Nee, welke wel dan? Ja, ehm um, een een niet die grote, niet die X. En dan zou die, ik eerder die eh nee, die, uh, die, uh, die stadstrekker. D, ja, die. En en die vierkanten wil ik ook niet of hoekige. Die die Turk. Oh ja. Eh uh, doe maar die is dat type 3 ofzo die gewoon dat nieuwe wat compactere dingetje. Ja, precies. Fiat 5 die ehm um, eh uh, hoe heet dat ook alweer? Is dat een ander merk. Eh uh, eh uh, ook zo'n elektrische SUV. Goed verhaal. Eh uh, Porsche, nee. Hoe heet het ook alweer? Nee, eh uh, maar dat is echt een bakbeest jongen. Eh uh, Ook is ook zo'n nieuw merk. Eh uh, Sangyong. Nee eh uh, ding is een Yang ofzo of ja of, of dat ja, merk van en, Seat wat wat ja. elektrisch is. Eh uh, wacht even, ik ben nu op Google. Ja, goed. Nu wordt het wel heel lang voor een eh uh, <laughs> voor een uitroodje. Die uitroodje. Ja. Misschien moeten we gewoon een veer uitdoen eh uh, zo. Ja, oh ja, dat is een goede. <laughs> nou. Dan nu pas wegvheden. Ja.